1 uur, geef ik u met het NOS-journaal. Zoals aangekondigd heeft het Openbaar Ministerie de verdenking tegen Willem Holleder uitgebreid. Hij zat volgens het OM achter de mislukte moord op crimineel John Mierenmet in 2002. Holleder werd in de strafzak al verdacht van vijf moorden, naast de moord op Miermet in 2005. Ook die op de criminele houtman van de Bijl en van Hout en op vastgoedmagnaat Enstra.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 het weer op Spanje. Ik heb lang zitten denken wat ik jou zou steken. Ik heb verder te lopen, voor ik wist wat ik zou kopen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. De hoeten van uh. Samen met Elton John. Of moet ik zeggen, Elton John samen met Kiki Dika, dat doe ik ook. Don't go break in your heart, my heart. Yeah, yeah. Don't go break in my heart. In my heart. No. Kan jij niet breken hoor, je kan er toch niet bij. <laughs> je bent geen hartshirer, dus kan je het ook niet breken? Raar. Mijn breken Wat een rare uitdrukking is dat eigenlijk. Ja, maar dat zijn de meeste uitdrukkingen hoor. Dus ja. denk ik wel eens van. Ja, uh, raar allemaal. Het wel schuift. <laughs> Kijk, uh, hè? Je had toch vroeger bij Tien voor Taal zo'n... Uh, yeah. waar alles vandaan kwam. Ja, ja. Oké. Dat leuk. Well, waiting on your love is dit. That... What is this madness? How did it get in me? I'm feeling sadness. I'm in a deep blue sea. Just dreading water. Until you next to me. What more can I do?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 Just let me read you. I'll pull the sword from the stone. Yeah, you got tough skin, but me, I'm down to the bone. I'm so tired of waiting for your love. Mm -hmm. So tired of waiting for your love. Mm -hmm. So tired of. Waiting on your love. Ik heb nieuws voor je, Lawrence. Ik lang wachten. Ja. Als je z'n zuster luistert, dan vind ik er nog wat anders bij. is een en uh, Lawrence Taylor, misschien wel een hele aardige man, dat weet je natuurlijk niet, dat weet je nooit. Nee, ja, het kan best een hele aardige man zijn, je weet het maar nooit, zo is dat. De agenda! Ja, het is vrijdagmiddag, het is 4 december en morgen is het pakjesavond. En dat is goed te merken, Joop, want er is geen moeite in het weekend. Uh, heel weinig Ruud inderdaad, goedemiddag trouwens Goedemiddag, goedemiddag uh, joh uh, Ja, uh, want uh, um, er is maar één sport bijvoorbeeld uh, dat, dat valt mij nog mee dat dat dan doorgaat, dat is dan het voetbal ja. En uh, uh, zondagavond is er in, uh, in het restaurant Epp En dat is in het uh, Amsterdam Beach Hotel uh, uh, op de hoek van uh, Kerkstraat ja. En uh, Burgemeester, uh, um, moet ik zeggen daar is uh, de Open Mic, oftewel het Lacht. Dat is uh, eens in de maand komen daar uh, stand-up comedians. Uh, vaak zijn dat beginners, uh, maar ook gevestigde namen. Die zijn al regelmatig geweest. En die doen daar een soort van uh, een grappen out mm -hmm. uh, De meeste grappen die slaan helemaal aan. Maar er zijn er ook een paar die zeggen... Nou, en dat merken ze al uh, gauw genoeg aan de reactie natuurlijk van het publiek. Ja. Er, er kan een mannetje of nou 30 kunnen erin dat zaaltje. En het is zo geweldig leuk om, te, om dat bij te maken. Ik volg het nu voor het tweede seizoen. En um, er is een vaste. Uh, presentator. die is ook niet bepaald op zijn mondje gevallen die uh, gooit er ook van alles toch wat uit ontzettend leuk om, te, om mee te maken en, en je moet altijd wel wachten wie er komt op zo'n avond ja. maar ik heb bijvoorbeeld al twee keer de brabo 9 gezien, nou die man is geweldig daar ja, heb ik ook wel eens iets van gezien ja. Ja. Echt geweldig. Wat, wat hij voor een spaakwater van een half uur lang doet hij dat, achter ja. elkaar eruit kan gooien, dat is echt ongelooflijk. Het zijn twee tegenstrijdige dingen hè, want het is het is natuurlijk een, een, een, een, nou ja, een neger, zeg maar. Mag je ja, eigenlijk niet meer zeggen tegenwoordig? Dat doen we toch dan. Dan ben ik kwalijk. Nee. Zwarte piek mag ook niet meer. Nee, mag ook niet meer. Maar, nee, het het niet wel mee. niet. maar goed, het is een donkere jongen. En uh, die praat dan met een Brabantse accent, geloof ik. Ja, ik het goed ja, Zeker. Ja, ja, ja, ja. Dat klopt helemaal. Ja. Um, het is uh, een beetje raar om te horen. Maar ik ken er nog wel een paar van, van dat soort mensen. Ook uh, uh, mensen uit uh, Marokko en Turkije. Die met, echt met een uh, zuidelijke tongval uh, uh, Nederlands praten. Ja. Va Vaak uit Limburg of Brabant. Ja. En Limburg is dan weer anders. Van Brabants natuurlijk. En laat ik alsjeblieft die fout niet maken om te zeggen dat het hetzelfde is. Nee, want dan krijg je een burgeroorlog. En ja, ja, ja, ja, ja, als je ja, zegt ja. dat Limburg op Brabant lijkt, nou oeh. O, dan kun je dat niet meer veilig fout. vertonen daar, hoor. Helemaal fout. Helemaal fout. Ik nou, ook niet vertonen daar naartoe te gaan, Ruud. Dat, nee, uh, ik is niet de verder, de verder gaan. Maar nou, goed, dat is dus. Uh, morgenavond in. Of uh, zondagavond in. Uh, het restaurant Ep en Vloed. En Sushan uh, die, uh, die, die. Die heeft het ontzettend goed opgepakt. Het is alleen uh, om, de, om de kwaliteit van de. De stand-up comedians iets verhoogd te krijgen eh, Hebben ze de prijs Wat moeten verhogen, 1 euro extra Kost nu 6 euro voor een avondje lachen oh. En eh, ja, zelf zegt, zegt, zegt Ja, je kan eigenlijk wel de, de sportschool gedag zeggen Want je krijgt een, een wasbordje van het lachen ja. Nou zal het bij ons wel wat Locature, Ruud ja. Voordat we dat krijgen ja. <laughs> Maar goed eh, Ja, het, het, is, het is geweldig, grandioos Nou, dat is eigenlijk het, het enige wat ik dan Voor dit weekend heb ja. En eh, ja Verder is er een sportseminar, maar dat moet je al, had je al voor je moeten schrijven, dus dat gaat niet meer. Mm. Het uh, spijt me, het is niet anders. Uh, ja, dan kun jij toch niks doen? Nee, volgend vol weekend hebben we weer volop van alles toch wat te doen. Ja, ja. wachtkamer is de wachtkamer, eerste klas, uh, de opstelwedstrijd van de op Oud zandvoort ja. Hildering komt dan weer. Uh, <coughs> uh, Jesse Zandvoort is er weer volop. Ja. Dus uh, uh, uh, ja, maar dit weekend niet. Ja, heel jammer. We zullen het even goed, wel gezellig hebben. Ach, natuurlijk. We okay. zoeken de zwellen, de zwellen het dus gewoon op, of we maken hem. Zo is dat. Hey Job, weer bedankt voor je bijdrage aan dit programma. En, Graag uh, nou ja, Ik spreek, ja, je, ik spreek je, je wel weer, hè? Tot de volgende week. Volgende week maar weer. Oké, bye-bye. Doei. single van het nieuwe album dat er ook aan zit te komen of dat er al is dat weet ik niet in ieder geval dit uh, is de nieuwe single en uh, we gaan er nog eentje doen en uh, daarna komt wederom het regio nieuws van half twee voorbij marcheren om de leiding van uh, onze toetle -toet, toet maar eerst nog even Michiel Jackson yo Blame it on the boogie. Zijn broertjes hebben eh, officieel het in de plaats van de Jacksons, natuurlijk. Toen hij er nog goed uitzag, toen hij nog zo'n leuk dopneusje had en zo. Ja. Hij die zich voor, voor miljoenen laten verbouwen Zonde. en het werd alleen maar erger. Nou, kan ja, ook, zelf kan, vond hij van niet, denk ik. Nee, kon ook mislukken. Ja. Nou, goed, dit was uh, Blame It on the Boogie. En we doen er nog één. Ik zei net al dat dit een miljoen naden is, maar het is nog een beetje vroeg. Oh, we hebben nog tijd om te ja. Dus we doen nog één plaatje. Plaatje, plaatje. One Direction. End of the day. End of the day. MUZIEK I said it's forever, 20 minutes later, wound up in the hospital, the priest thinks it's the devil, my mom thinks it's the flu, but girl, it's on. Is you want what you want And you say what you say And you follow your heart Even though it'll break Sometimes I, I, I, I, All I know at the end of the day Is you know you love There ain't no other way If there's something I love I'm a million. One Direction! Nou, maar dat heet End of the Day. Nou, dat is nog lang niet hoor. We is nog. een uh, paar uur. Ja. Het is bijna half twee, of het is net half twee geweest, laat ik het zo zeggen. Het is net half twee geweest. En dan gaat het ja, End of the Day. Je moet nog tien en een half, toch? Zoiets? Ja, zoiets, hè? Ja. Zo is dat. Nou, oké. Okay, maar wel gezellig natuurlijk. Ja, dat wel, het is wel gezellig. Ja, nou, oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetspaans. Er wordt nog steeds hard gevochten voor het leven van de hond Geno. De Viervoeter zou twee weken geleden afgemaakt gaan worden... maar kreeg na hevig protest echt respijt. Stichting To The Dogs wil dat Geno geadopteerd wordt... en gaat een petitie overhandigen aan de dierenbescherming. Geno werd drie jaar geleden naar het asiel gebracht... omdat hij erg agressief was. Hij had een kind gebeten en een kat doodgebeten. En omdat hij zo'n moeilijk karakter heeft... zou het te ingewikkeld zijn om een nieuw baasje voor hem te vinden. En daarom besloot het asiel in Zandvoort Geno in te laten slapen. De woedende reacties uit het hele land werd dit uitgesteld. Het asiel wil middels een test kijken hoe agressief Geno werkelijk is... maar deze test is nogal omstreden. Zo zou een deel van de honden die de test ondergaan... blijvende gedragsschade oplopen, zegt de stichting To The Dogs. Ook zou de test voortdurend veranderen... en kijkt de test niet of de hond trainbaar is, ja of nee. Dus al met al is er nog veel te doen om de hond Geno... Een busje dat geparkeerd stond aan de obelisk in Hoofddorp... is vannacht in vlammen opgegaan. De politie heeft nog geen details en onderzoekt de brand. Buurtbewoners ontdekten dat de brand rond het kwart voor drie vannacht... en waarschuwden daarop de brandweer, maar de bus was toen al niet meer te redden. De politie onderzoekt dus de toedrag van de brand... en brandstichting wordt niet uitgesloten. En dan hebben we nog een uh, ander bericht. Vanmorgen op beide scholen was het nogal een uh, gedoe van je welste... Uh, de, volgens de brandweer die uh, heeft gemeld op hun site... we hadden wel een heel bijzondere inzet. We kregen een melding over de afheizing van Sinterklaas. Jawel. Het bleek dat de Sint vannacht bij onze burgemeester Niek Meijer heeft geslapen... om vandaag op tijd op de marieschool en de peuterspeelzaal de rakkers te kunnen zijn. Echter bleek vanmorgen dat de Sint de sleutel kwijt was van de slaapkamer. Waardoor er onder de pieten wel lichte paniek ont ontstond... Zwarte Piet twijfelde geen moment en riep de hulp in van ons. Hierop zijn wij uitgerukt met de ladderwagen naar het appartement waar de Sint geslapen heeft. En onder toeziend oog van alle kinderen hebben, de, hebben wij de Sint afgehezen... zodat hij alsnog op tijd was voor zijn bezoek op school. Nou, hoe geweldig is dat? En dan gaan we nog naar het weer, Ruud. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanavond neemt de bewolking in de zuidwestenwind toe. In de loop van de nacht waait de zuidwester krachtig over ons land... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. De temperatuur zal zo'n graad of worden. Morgen is het over het algemeen bewolkt, maar lijkt het wel droog te blijven. De zuidwester doet van zich spreken, want over land neemt de wind toe naar hard en aan zee naar stormachtig, mogelijk zelfs storm, windkracht 7 tot 9. Verder komen er zware tot zeer zware windstoten voor... tot meer dan 100 km per uur. Sint en Piet voorzichtig dus. De temperatuur zal naar zo'n 11 graden stijgen. En dan nog voor zondag, dan zijn er wolkenvelden... maar in de ochtend zal er ook af en toe de zon zijn. De middag is het bewolkt en valt er wat regen. De harde tot stormachtige zuidwester neemt later op de dag flink in kracht af... En de temperatuur loopt op naar zo'n 13 graden. En dat was het, dat was het weer. Zief voor 9. Het is weer zover. De vinieljaren eindejaar stop 40 op ZFM Zandvoort.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 Ik ben uit Speulen en eh. Uh, ja. Je kunt nog mee dingen, hè? Na die vijf waterbonnen moet je wel snel wezen. Ja, is zitten al gevuld? Want over zes minuten gaan we trekken. Ja. Ik hou het netjes bij. Over zes ja, Nou ja, ja dat klinkt weer raar, hè? Klinkt weer raar. En jij zeuren over de zak van Harry, dat ik dat ja, niet mag zeggen, ja. maar dit mag. Over wel. zes minuten gaan we trekken. Hm? Hoppa! Nee, vijf minuten intussen. <laughs> Dus om kwart voor twee gaan we de bepalen wie de vijf waren te bonnen krijgt. Er is massaal gestemd, jawel. Dat ook nog een keer. Dit is allemaal wat, hè? Leuk, hoor. Zandvoort luncht. Daar luistert u nog steeds naar, dames en heren. Op deze het enige radioprogramma dat vijf dagen per week live in de lucht is bij CFM. Jawel, tussen twaalf en twee. Van maandag tot dinsdag. En dit is Bert Miller. Nummer van de Stand natuurlijk. Ja. Die hebben het ook wel eens opgenomen. Maar. Dit is ook een leuke versie. Bad Middler, Beast of Burden. Bad. Ik ben wel om janken, weet je dat? Natuurlijk. Met een prachtige plaat. En uh, dat. Wat een stem. Uh, hè? Wat een stem, hè? Vind je? Oh. Goh. Vind je dat? Ja. Let op! Veronica's alarmschrijf. Moet ik helemaal niet hebben, wat zit ik daar nou weer te doen? <lacht> <lacht> ja, ik weet het niet. Nee, ik ook ik niet. Het zit niet aan de knopjes. Nee, ik wou even heel let op, maar ik was te laat. toen oh. hoorde je ook weer Veronica's alarmschrijf. <lacht> ja. Maar ik wou even heel let op doen, want uh, we gaan natuurlijk. Uh, we gaan natuurlijk even die vijf waardebonnen weggeven. Ja, ik heb inmiddels een bakje gemaakt. Je hebt een laak, bakje gemaakt? Nou ja, nee, het bakje was er al. Maar, oh, het bakje um, was er al. Dank je wel, Albert-Jan. Ik dacht dat je helemaal... Aan het kleien te, aan het en, kleien en, zo. en zo. Ja, ja, zo, Nee, nee. Albert-Jan was er lief om mij een bakje aan te reiken. Oh, ik Jan. was bezig met de loodjes. En uh, ik heb van alle likers op het bericht... Uh, op de site van Shanna... maar ook op de site van... Uh, als je, je bent zandvoerder als... Uh, daar stond ook de foto. Dus die heb ik samengevoegd. En alle likers die hebben... Uh, uh, een naam gekregen op een briefje. En al die briefjes zitten nu hier... in dat bakje. Oh. Um, ja, op, uh, op de camps is het waarschijnlijk te zien. Dat ja. Dan ziet iedereen dat het ook eerlijk gebeurt. Ja, dat heel eerlijk gebeurt. Um, ik ga, ga er nu gewoon vijf uithalen. Ga jij dat doen? Oh, iemand uh, anders mag het ook doen. Wil jij het de eerste doen? Nee, ja, ik wil is er ook wat? een doen. En ik wil dat Albert Jan er ook een doet. Nou, Albert Jan, Jan. kom je ook even deze kant op dan? Ja, Albert Jan komt dan deze kant op. Dan gaan we door. in één moeite door. oh nou, gewoon één moeite okay. door. We gaan allemaal nootje trekken. Kijk eens, eruit Ja. Een bakje. Een bakje? Hier is, uh, hier is het bakje, dames en heren. Laten we even zien. Hè? Okay. De camera kan even zien. Hè? De, kijk, dit is het bakje. Dat kijk, is, Albert Jan is, is er ook al bij. Ja, Albert Jan is er ook bij. Is, is, het yeah. bakje, is het bakje. is het bakje. Goed kijken. Dan, je zien hoe dat het. Nee, ik mocht hier. Ik mocht eerst. Ja, ik ga even goed husselen. Ja. Nee, die wordt het niet. Dan, dan. Daniel wordt het ook niet. niet. Uh, op ja, te chemist te zien dat het echt eerlijk gaat, hoor. Ja, ik heb hartstikke eerlijk hoor. We ja, zijn hartstikke... dubbel gevouwen en zijn nog een dubbel keer dubbel. dubbel gevouwen. Oh, ik heb er twee geloven. Nou, geeft niet. We moeten er toch vijf hebben, ik, oh, vind ik, het gooi er, ik gooi er één terug. Oh, ik, heb okay. nog, ik heb nog niet gekeken wie het was, hoor. Dus ik heb er één teruggegooid. <laughs> en deze gaat naar. Ah, oh, wat leuk. Vertel. Sanne. Sanne. Sanne van Mechelen. Nou, helemaal goed. Sanne, gefeliciteerd je met Sanne van Mechelen is nummer één. Die mag als eerste. En vervolgens is Albert-Jan aan het husselen en aan het roeren in het bakje. En die heeft getrokken... Diana Bijl. Kijk, helemaal geweldig. Diana Bijl, ook gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd. dan ga ik er zelf ook eentje uitpakken. Ja, jij ook één. Dat is grappig. Marijke van Wonderen. Marijke van Wonderen. Derde winnares. Derde winnares. En dan gaat het bakje weer naar jou, Ruud. Gaat het bakje weer naar mij? Ja hoor. Het bakje gaat weer naar mij. De dames en heren kijkt u even ziet u even dat het allemaal heel eerlijk gaat. En de notaris staat ook toe te kijken ja. dat het allemaal gaat het volkomen al oneerlijk toegaat. <laughs> nee. Zo. Nou, ik heb hier weer een briefje. En uh, dat is nummer vier hè, dit? Ja, nummer vier. Alvast <lacht> jij mag nummer vijf nog een keer doen. Ja. ja. Vertel. Yvonne Steenbergen. Nou, wel, Yvonne Steenbergen Gefeliciteerd Yvonne ja, die En dan is de, de laatste aan Albert-Jan Vos Briefje, Last but not least Erik van Diemen Kijk, ja, dat was de laatste lijker die erbij ging trouwens Erik van Diemen Nou, gefeliciteerd, we houden de briefjes apart um, uh, de Marco die heeft Alle waardebonnen mee uh, Naar de uh, Zaak, naar Shanna's dus, uh, mocht je naam hier langskomen zijn, we zullen straks nog even achter elkaar benoemen. Dan uh, ligt jouw waardebon klaar bij Shanna's, bij Marco. En dan komt het heel in, hoor. Wel een legitimatie meenemen. Hè? <lacht> Iedereen wil zeggen dat ze Ivan of van Steenberg heten. Dat ja, kunnen ze precies. niet. Je had er nog één, ja. hè, Ruud? Ja, ik heb er nog één, ja. ja Oké. Okay. Maar die wil ik achterhouden. Ja. <lacht> nee, ja. ik let goed op. Ja, ik heb het in de gaten. Notaris ook, hè. Jij ja, let heel goed op. Goed, ik heb de vijf briefjes, die ga ik straks ja. bij Marco brengen. Die ga ik in bij orde. In orde. Ja, dus wij noemen nog even de namen. Oh, Hier, komen, okay, zij. Hier komen zij, de namen. Okay. Ja, ja, we hebben Sanne die van Mechelen. Sanne van Mechelen. Yvonne Steenbergen. Yvonne van Steenbergen. Erik van Diemen. Erik van Diemen. Marijke van Wonderen. Marijke van Wonderen. En Diana Bijl. En Diana Beijl. Nou, helemaal gelukt. Nou, van harte gefeliciteerd met uw prijs. Toch? Toch mooi hè, een paar nieuwe hakken zomaar. Ja, zomaar een paar nieuwe hakken. Leuk hè? Zie je, Kun je lekker hakken. Het uh, is geen potje groente trouwens hoor. Weet <laughs> je dus niet... Twee potjes hakken is ook hakken hè? Nee? Ja. Op ja. ja. een bepaalde manier van dansen is ook hakken, Belletje. Ja, belletje. Ja, we, nee, ja, we kunnen alle kanten op. Maar dit zijn de hakken van Shanna. Maar dit de zijn de, de hakken. Goed. goed. Nou, zullen we dan een plaatje draaien? Armeer van Buren. Samen with Kevin DeGraw. Looking for your name.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 me Upon the bridge I hear a radio play And it sounds like something you would say And the feelings are so holy as I dive tonight alone Singing You're gonna miss me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 En kom naar de plaats de Het is onder deze Dat stars Ik was voor Tonight. komt er schoon familie ook op visite? Ja, gezellig. Wie niet? Oh, wel Oké, okay, nou. We hebben er nog eentje. Van de week was het 46 jaar geleden dat dit nummer werd opgenomen. en Nick Jagger zei van nou... Vandaag de dag zou ik dit nummer niet meer geschreven hebben. <laughs> Oké, okay, maar er zijn woorden. Brown Sugar! The Stones is de laatste voor vandaag. behandeld werden, zijn we die zeggen, ja, toen waren we met allerlei ondeugende dingen bezig en uh, vandaag de dag zou ik zo'n tekst niet meer schrijven. He? Maar goed, hij zingt het nog wel steeds. Dat wel. Brown Sugar! Natuurlijk een prachtige titel, maar uh, de vlagdek laat ik niet, hè. He, want het gaat helemaal niet over bruine suiker. Het gaat over hele andere dingen. Nou, eh, uh, voor vandaag. We hebben het weer gehad, het is weer klaar helemaal. 4 uur radio, wat mij betreft, zitten erop. Het is twee, bijna 2 uur. En dat betekent dat het uh, gewoon voorbij is. Het was lekker druk vandaag. We ja. veel gedaan. Doodmoe. Als een <lacht> van mijn stoel. <lacht> Goed, nou uh, gezellig allemaal weer. Toen ik vond het weer lekker, ik ga mee naar Amsterdam begeven. Ja, veel plezier vanmiddag. Ja, ik mag weer eens, even op, mag weer eens even op mijn oude stekje zitten vanmiddag. Heel leuk. leuk. Ja, nou, borg. Gezellig hoor. Tussen vijf en tien, dus als je niks te doen hebt tussen vijf en tien, je bent toch in Amsterdam. of je moet naar Amsterdam. Nou, kom even gezellig hoor, hondje. Nog steeds liefde. op de oude plaats in Leidse Kruisstraat 35. Nou, allemaal fijn weekend wat mij betreft. Ik ben er weer volgende week woensdag met CFM Lunch. en natuurlijk de Vinieljaren. <kluis> en uh... Fijn weekend toch nog? Ja. Ik zei ook wel even een fijn weekend allemaal. Ja, ja, fijn weekend allemaal. Tussen de hoestbui. Tussen de hoestbui. Oké. Okay.